Een uitgelezen voorbeeld van maatschappelijke spiritualiteit is dit lied dat de Vlaamse componist Lodewijk de Bocht schreef in, ik denk dat het 19 was, een gelegenheidswerk voor een competitie geschreven. Het heet Onze lieve vrouw van Vlaanderen en die in Vlaanderen net de 60 voorbij is, kan elk woord van dit lied uh, meezingen. Even deze regionale tendens. Natuurlijk is onze lieve vrouw van iedereen. Zoals het niet trouwens ook zelf zegt. Ons, uw kinderen en ook de anderen. Dat vind ik een hele vraag. Die wordt niemand uitgesloten. Maar de devotie is soms lokaal en daarom eigenlijk ook universeel. Dus uh, dat even de verontschuldiging.